Smart speaker. app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Afgelopen jaarwisseling is het record druk geweest met vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp. Er kwamen bijna 500 gewonden binnen en dat is het hoogste aantal in bijna 10 jaar. En een derde meer dan vorig jaar. De meesten waren jongeren. 20 slachtoffers raakten een vinger of een hand kwijt. In Amersfoort en omgeving is het drinkwater vervuild met een bacterie. Het is niet heel erg, maar je moet het water toch eerst koken, zegt het waterbedrijf. In november en met kerst was het ook al mis met het drinkwater in die regio. Sommige scholen in Nederland geven morgen en overmorgen geen les door het winterweer, meldt RTL Nieuws. De lessen begonnen al later, omdat leerlingen en leraren last hadden van de gladheid. Schiphol heeft ook grote problemen, zeker de helft van de vluchten werd geschrapt. En de verwachting is dat de komende dagen ook veel uitvalt. En schaatser Kjeld Nuis heeft een heftige week achter de rug. Hij werd bedreigd omdat hij op de winterspelen toch mag meedoen op de 1500 meter. Hij had zich niet geplaatst, maar de Bond koos toch voor hem en niet voor Tim Prins. Door al die haat kan ik er niet van genieten, zegt Nuis. Het weer nu van Weer Online. Er komen zo weer nieuwe sneeuwbuien aan, maar morgen is het overwegend droog en is er af en toe zon. Overmorgen wordt misschien weer een dag vol overlast... want dan wordt een enorm pak sneeuw verwacht. En dat was het Nieuws op Slijm. Thanks Mark, het is 6 uur geweest. verkeer door Flitsmeister. AWB gooit een waarschuwing de deur uit voor opvriezende sneeuwresten. Het gaat behoorlijk gevaarlijk worden vanavond en vannacht. Dus hou er alsjeblieft een beetje rekening mee. Ik ga alleen de weg op als het nodig is. Vertragingen op dit moment het zijn er 17. Dit zijn de langste A2 richting Maaizen tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. Door de gladde weg, je meet het 42. A2 richting Ouderruin tussen Apeldoorn en Maaizen, 42 minuten ook. A12 dan richting Utrecht tussen Woeren en De Meern. Ook door de gladde weg, 44 minuten. Dan de A27, daar is een Ongeluk gebeurt richting Utrecht tussen Lexmond en de brug Kost je hem bijna een uur. En 22 minuten op de A27, dat is de laatste in het overzicht... richting Utrecht tussen Nieuwegein en Lunetten Flitser, één stuk. Ja, ik zie je al kijken. Zuurkool vanavond, Petje. Zuurkool, ik rook het al. Ja, met worst. A28, Flitser, Zwolle Meppel. Bij Zwolle 101,5.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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Patrick, Erik Jan en Julia. En het uh, laatste showbiz nieuws zometeen met Jordi Verstegen van de Telegraaf. Ook de middagshow MASHUP komt eraan. En nu Kaigo en Alessio en Sasha is Destiny. Thinking back to when we were young And lately I've been feeling it in my bones Knew I'd be coming home again Oh, twisted heart Don't get jaded, just go back to the start And don't you worry how all of it ends Know where we're headed in the end One day we'll... fly over you and I, in paradise, running wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive, in paradise, in paradise, I'm chasing paradise, I'm chasing paradise with you, hier bij Slam in de Slam middagshow Chasing Paradise. Het is uh, tien over zes. Patrick, Erik, Jan en Julia hier. En Jordi versteegde zometeen dames en wow. heren. Mag best wel even... Oh, dat is ja, ja. De hele. Hele. hele studio staat weer vol met uh, klappende mensen Gelukkig nu, jij Jordi Jullie ook, dankjewel Ja dankjewel, jij ook Wat heb je mee voor ons zometeen in ons grote showbiz nieuwsblokje Het zal je niet verbazen, maar de sterren zijn weer ruzie aan het maken oh, Op geez. televisie nou, oh, Zeker Op televisie Ja op televisie en ook daarbuiten We moeten het namelijk hebben over Johan Dirksen. Oh mijn god Sleemiddag show m, m, m, m, m show. Maar eerst even een uh, nieuwe uh, item in dit uh, radioprogramma. De Slammiddagshow. Middagshow Mashup! Woop woop woop woop. Nou, ik zei het net al even, als je mij een beetje kent... weet je dat ik het liefst gewoon uh, ja, heel uh, autistisch opgesloten... in een studiootje zit ergens in dit pand. <lacht> bezig ben met het, uh, het, uh, het maken van uh, audioproducties. En ik vind het leuk om mashups te maken. Ik denk, nou, misschien toch leuk tien over 6. Lekker uit je fles om tien over 6. Dan ik je weer zitten met die draaischijver... om te kijken of die toonhoogte een beetje bij elkaar passen. Nou, dat doe ik dus en altijd. dan heb je er weer eentje. Ja, dus ik heb weer een mashup gemaakt, jongens. Ik denk, neem ze lekker mee naar de middag. Middagshow. Vandaag in uh, de Middagshow Mashup. Benga Boys, mm -hmm. we like to party. Oh. Gemixt met Chirac, Ronnie Flex, Lil Kleine. Aha. Dan zou je zeggen, dit, dit past toch helemaal niet bij elkaar? Hey. Maar let maar op, let maar op. Dit past wel lekker bij elkaar. Ja. Uh, reactie ook welkom uh, via de Slam App, audio app. Je vindt natuurlijk het allerleukst Slam Middagshow Mashup. Turn it out, Slam Middagshow M -m -m -m Mashup. Let's go. Let's get it, let's to my dick get it, let's get it, let's get let's get it, uh-huh, do your makeup and your outfit, let's get it, uh-huh, this flex, uh-huh, yellow flex, uh-huh, get big ass boot neck, uh-huh, got to my snacks, uh-huh, get back, bitch, and uh-huh. Is het nog niet laat? Wat is de reden dat je nog niet slaapt? Kom ik door het voordeel zetten? Kom maar. bijna oh, ah yeah. ha, met je bitch ah ha, ey shawty kom, shawty kom met die ha, let's get it ah ha, let's get it ah ha, hoe make-up your je is killing ah ha, This flex ah ha, you the flex ah ha, heb big ass booty om mijn nek ah ha, mijn voelkas gevuld met snacks ha, Ik ben spraakloos. Ik, ja, ik hoor hem <laughs> Oké, okay, dus 18.10 jongens. Nieuwe tijd voor de Slam uh, middagshow uh, mashup. Want wat zeggen dan? Lekker uit je fles. Ja, om tien over zes. zes. Zometeen is nieuws. Yo, dit is a Jack. Yo, dit is Martin Gerricks. Passes by. I don't care about tomorrow. Cause right now. Project, Martin Garrix en Geta. It was Our Time. Oh, shit. Here we'll we go again. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Jordi Versteeg van de van de Telegraaf. Ik, ik, ik, ik kan niet net doen alsof ik iemand leuk vind. Nou, diegene zo slechte dingen over me. Put your hands up for Jordi. That's right. Het top is he. Even een applaus voor Jordi Versteeg van de Telegraaf. lekker, lekker, lekker. In het nieuwe jaar ziet er net zo lekker uit, jongen. Dankjewel. Ja, je ziet er goed uit, alsof je echt bent uitgerust gewoon tijdens de feestdagen. Dat is echt niet waar. Wat heb je gedaan dan? Ja, werken. Maar, ik oh, bedoel, ik heb plezier in mijn werk. Ja, dat straal je ook wel uit. Maar moeten we... Oh ja? Ja, dat zie je toch? Dank je. Ja. Ja. Ja. Hij, hij, hij zit u dan gewoon, gewoon vrolijk en gezellig. Ja, ja, dat zie ik graag. Ja. ja. Hé, hey, jij gaat ons in het nieuwe jaar ook weer voorzien van een uh, leuk blokje showbiz nieuws. Zo. Op de maandagmiddagavond uh, eigenlijk, natuurlijk. Ja. Wat heb je voor ons meegenomen vandaag? Ja, joh. Nou ja, ze zijn al een paar weken niet op televisie. En dan heb ik het over de mannen van... V. v ja. ja. Um, maar toch... Jan Derksen, die weet het altijd weer voor elkaar te krijgen... om de publiciteit op te zoeken. En dit keer lag het eigenlijk niet eens aan hem. Het lag aan Antoinette Schulderman. Wat was dat dan allemaal? Wat denk je, is dat mijn tante? Die naam herken ik. Nee, het is een schrijfster. Die ooit het interview gedaan heeft overigens met Martijn Gabé. toen hij maakte ziek te zijn. Oh, oh ja. Ik heb een, een, een, een schorre keel. Ja, dat komt omdat je ja. die cola net hebt afgewezen... omdat je ja. wil afvallen. Maar ja, dat... Afvallen? Oh ja, ah, ah, ik wil ah, afvallen. Ja, ja officiëren kerel hebben. een minuut geleden nog wel. Um, maar in ieder geval, Antoinette Schulderman... Die is heel vaak te kakken gezet door Johan Derksen. Heeft daar een bericht van gemaakt, Antoinette. Zo van nu is het klaar. En nu heeft Jan Dirkse uh, teruggepakt door te zeggen: Ja, weet je, toen je dikker was, was je misschien wel een, een leuke match. Ja, ja dan ga je. <laughs> ja. ja, dat ja, is ook niet heel aardig om te zeggen, ik, natuurlijk. Hè? Nee, en dan denk je van jeetje, Johan, wat wil je hier nou weer mee bereiken? Maar ja, het, het, het is toch weer zo dat we de hele week weer over VI lullen. Terwijl het programma niet op de thuis is. Dus ja, dat komt het uiteindelijk wel weer te goede. Maar maar, doet hij dit expert dan, denk je? Nou, weet je, ik bedoel, ik vind het zo laag dat. Die dan over haar gewicht begint. Weet je wel, het was ja. Ja. Why, inderdaad. Ja, dan denk ik van, is dat je verdedigingslijn? Lekker makkelijk. Nou, anders kom je ook niet in het nieuws als je iets aardigs zegt. Nee, nee. Dat is ook weer zo. Kijk, aan ja, net, maar uh, je hoeft toch niet... Ja. Nee, ja, het is verkeerd wat hij zegt. Maar, maar... ben de enige die dikketjes altijd gezellig vindt? Dat is gewoon zo. Oké, okay, en jij ook gecanceld? Nee, ja, kijk, uh, bedoel, uh, die twee die gaan al zo lang terug. Die hebben elkaar nog leren kennen ooit in de tijd... dat uh, Johan hoofdredacteur was van de Plat Voetbal International, wel bekend natuurlijk. En zover gaan ze al terug. En Johan zegt, ik heb geen hekel aan haar. Alleen ze heeft gewoon een, een heel Slecht televisieprogramma gemaakt, onlangs. Oh ja. En dat moet ik gewoon kunnen zeggen. Ja, nee, ja Johan uh... doet dat altijd met, met een tirade. Ja, iets pijnlijk schoon. Vind... Ja. ja. En uh, goh. Ja, ja dit duurt natuurlijk gewoon een weekje. En dan is het ook gewoon weer uh, gebeurd. En dan is er weer niks aan de hand. En dan, mm -hmm. dan kijken we wel met z'n allen naar VI. Ik, ik, denk ik niet. Wel, Wilfred... Waarschijnlijk wel. Ja, na ja. nou, Wilfred Gené, die slaat dit op in zijn hoofd. Vakantiehoofd. En die komt er dan toch nog op terug, denk ik, binnenkort als ze we weer op de buis zijn. Over de buis gesproken. Ja. Het uh, is natuurlijk een nieuw jaar. 2026. Ja. Allemaal nieuwe televisieprogramma's die eraan zitten te komen. Volgens mij begint. Winter Liefde ook vanavond. Ach, heerlijk. Allemaal leuke dingen. Wat moeten we skippen? Zeg ik vind jij? het wel lekker dat je zegt Winter Liefde... begint vanavond. Ik was het namelijk alweer even vergeten. Is het toch zo? Ja, ik was er een expressie over begonnen... want het ja. moest meer slim zijn. En dus niet, Winter Wintervol Liefde is niet echt slim. <lacht> Wie heeft dat tegen ja. jou gezegd? <lacht> <Winter> <lacht> <lacht> ja, maar dat kijken we toch allemaal. Dan jij ja. Niet ja. Op ja. Op ja. Dat heeft niks oh, met slim. Superleuk programma. Ja. Maar wat moeten maar we maar gaan niet gaan gaan kijken? Het niet over hebben? We gaan niet benoemen dat Winter Liefde vanavond op tv is. Nee, laten we dat vooral maar niet benoemen. Het is een trend overigens dat buiten... Te verliefd had ik dat al gedaan uh, Dat er heel veel programma's zijn tegenwoordig. PN'ers... die het tegen elkaar opnemen. En eigenlijk tegen elkaar opgezet worden in bondjes. Ja, clubjes, oh, narigheid. Ja. Ja, echte narigheid. Je had het zwaard van Damocles bij SBS 6. Oh, nou, ja, dat was een en al zuur gewoon. Vier, Toch ook, ja. eh, ja. ook de Verraders had je ook. De Verraders. Heb nooit gezien, maar volgens mij is dat ook zo'n programma. En nu heb je daarop voorbedurend Pandora. Dat is dit weekend uh, gestart. En ook daar. Het was weer een in... moeilijk programma om naar te kijken. Nou ja, na 50 minuten dacht je nog. Waar gaat het over? Ja, met een vloek. En ja. die was uit de vloek en die ja. moest weg. Ja, het was een beetje. Nou, het is een nieuwe wereld die de makers hebben willen maken. Hè. Het is een beetje die Griekse mythologie die we daarin zien. Uh, alleen dat het maakt het allemaal een stuk ingewikkelder. En dan zijn er ook nog BN'ers die niet echt heel lekker liggen bij de kijkers, heb ik het idee. <lacht> dus uh, dat wordt hem meneer Waarom niet volgens jou? Alleen het ding is, uh, alles bij elkaar genomen, denk ik dat we er wel voor moeten waken. Of althans, televisieland, dat er te veel van dit soort programma's komen. Want mensen hebben onderhand ook wel een beetje behoefte aan optimisme, vrolijkheid, ja. dus positiviteit. Dan, Pre Precies, en dan kom ik uit bij The Voice. Dat start namelijk na oh, ja. vier jaar weer op 16 januari. Dus volgende week vrijdag. En dat kan toch nog wel eens een hitje gaan worden. Juist omdat mensen behoefte hebben aan iets meer lucht. Oh ja. ja. Oh ja. Is er anders nog een leuk programma van je zegt... ga dat kijken om het positief mm, af te sluiten? Nou ja, op dit moment zijn ook de... Ja, dat... Inderdaad niet slecht, maar de bouwers zijn wel lekker op televisie. De bouwers, ja, ja. ik kijk dat toch ja, graag. Dat is, nou, dat is toch leuk, dat ja. is heel positief altijd. Is, ja. Ja. Had ik Winter van Liefde al gedaan. Jodie ja. ja. ja. ja. Versteegde, ja. dankjewel! slam. Grand Slam deze week van Thomas Gray, Piepjonge Guy uit Amerika. Rumors misschien al voorbij horen komen op de TikToks. En de Reels, niet? Zeker wel. Oh, ja, ik, ja, eh, ik, ben ik heb er al weken mee gespamd uh, met dit nummer. Dus ik zeg, ik heb de afgelopen drie dagen heel veel TikTok gekeken. Ja, niet zoveel te doen natuurlijk. Hè? Oh, wat had ik Een Donkere te doen. gat na de feestdagen. Ja. Het is de Slam Middagshow. Deze maand sturen we weer met Slam naar Las Vegas. Uh, daar speel jij de gok van je leven. Of waag jij eigenlijk de gok van je leven? Want wat ga je daar doen, Joel? Ja, zwart of rood? Zwart of rood. Wat wordt het? 2026 euro geven we je mee. Niet ja. om uit te geven aan uh, biertjes en zo. Nee, dat ga je inzetten op zwart of rood. Dan heb je dus of dik 4K of helemaal niks om de rest van je trip mee uh, voor te zetten. Uh, om jezelf te kwalificeren voor deze grote finale, voor deze reis... hebben wij een roulette wiel hier in de studio. En je mag zo meteen meespelen op rood of zwart. Dan win je fiches voor de finale. Zo werkt het. Spannend! Uh, wil je meespelen? Vegas plus je leeftijd. Toch? Ja. Dat uh, heb je naar nou de Slam hebt, dus Vegas plus je leeftijd. Dat zometeen ook Zero Larsen komt eraan. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Je begint dit jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een on onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar de entertainment hoofdstad van de wereld. Las Vegas.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 That moment when we simply relax. When we feel infinitely comfortable and enjoy ourselves. Every moment the journey. Book your Mindshift cruise from TUI Cruises now. For example, Seven Nights Nordland from 1,599 Euro with balcony cabin. At your travel agency and at Mindshift.com. Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Jaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl.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 vervaardigd uit tempoor dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor, the future of sleep, is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. met dus 18+. Aan tafel.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 I'm en weer online. Het is weer aan het sneeuwen. Dus Oeh. kijk uit. De buien trekken van west naar oost over het land. Morgen vrijwel overal droog. En de zon uh, komt ook eventjes voorbij. En dan wordt het uh, ja, net op of eronder het vriespunt. Ja. ja. En pas op op de weg, hè, want het gaat allemaal bevriezen. al die oh, Het ja, is dit eigenlijk straks niet heel erg gevaarlijk. Ja, ja het, uh, de ANWB heeft gewaarschuwd. Het wordt echt heel gevaarlijk op de weg. De komende uren en vannacht ook. En morgen vroeg waarschijnlijk ook. Want het gaat natuurlijk vriezen. O, uh... Vlammenwerpers okay. op de voortbumpen. Dat is een heel goed idee. Dat heb ik toevallig op die Paolo. Uh, vertragingen dan. het zijn er elf op dit moment. Dit zijn de langste. A2 richting Maarsen, tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp. Door een gladde weg daar een half uur. A2 richting Utrecht tussen Veenkeveen en Maarsen. ook een half uur. Daardoor ijsvorming. A12 richting Utrecht tussen de Voerden en Meer. Gladde weg, half uur. A27 richting Utrecht tussen Lexmond en de Brug. Ongeluk, een uurtje. A27 richting Utrecht. Laatste in het overzicht tussen Nieuwegein en Lunetten. Ook een gladde weg daar. 23 minuten. Flitses, twee stuk's. A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen 51 en de A12 van Gouda-Utrecht bij Hormelen 50,4. 4 over half 7. Dit zijn de overpunten uit het ANP-nieuws, gelezen door Mark. Mark, goedenavond. Goedenavond. Afgelopen jaarwisseling zijn er veel meer vuurwerkslachtoffers gevallen... dan afgelopen jaren. Het waren ruim 1200 gewonden en drie doden. De meeste zijn mensen onder de 20. Een teleurstellende dag voor honderden mensen die hun rijbewijs wilden halen... want hun praktijkexamen ging door de gladheid niet door. Er wordt nu snel een nieuwe datum geprikt. En in Amersfoort en omgeving is het drinkwater weer besmet... en moet het eerst worden gekookt. Voor welke postcodes het geld kan je opzoeken op de site van waterbedrijf Vitens. Het is al de derde keer in twee maanden tijd. En dat waren de hoofdpunten van het ANP en Er een nieuwe ronde van De Gok van je leven zometeen app Vegas plus je leeftijd met de Slam app deze kant op. When you can still see the light. Can find me. I'm in the city tonight. I like your playlist boy turn it up a little louder old empty so you drive a little faster. It's been a night since I Show my ten lines, Laura's roof top down. It's golden now, all the time. It's a midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand. My favorite part now is De Slam Dance 1000 van het afgelopen jaar. Avicii en Levels. Nou jongens, spannend. Daar gaan we hoor, de eerste keer. De gok van, van je leven. Een nieuw radiospel hier bij Slam. De gok van je leven. We sturen je misschien wel met drie vrienden of vriendinnen. Hè? Dus dan gaat het gewoon met z'n vieren die kant op. Hè? Naar Las Vegas. Vlucht, verblijf, alles erop en eraan. Vijf dagen. En het enige wat je daar moet doen, dat is een voorwaarde die we je meegeven. Waag daar de gok van je leven. En ga dus dan ook euh, nou ja, een behoorlijke gok wagen in een casino daar. Wat ga je namelijk doen, Jules? Jij gaat inzetten, op zwart of rood, 2026 euro. Hoppakee. Oh, het is natuurlijk nieuwjaar, 2020. Ja. ja, precies. Ze hebben over nagedacht. Ja, Hele brainstorm. Ja. Ja. Karin! Ja, heel spannend. Hallo? Hallo, Hi. Karin. Uit de Lier. Oh, hey. oh, dat is makkelijk als je vastkomt te zitten in de sneeuw. Dat je in ieder geval de Lier hebt ja. euh, dan. Ja, hoe heb jij deze sneeuwwinterse dag overleefd? Uh, nou, vooral op kantoor. Gewoon lekker binnen. Met verwarming. Oh, en uh, moest je met openbaar voel? Heb je de auto gepakt of kon je, je lopen? Nee, het? gewoon met de auto. Oh, daar oh, Winterbandjes, de aan. Ja. Mm. Karin, jij wil graag naar Las Vegas. Ja, En uh, vertel Natuurlijk. eens even kort waarom. Waarom wil je meedoen met de gok van je leven hier bij Slam? Ja, uh, nou, zoals ik appte. Ik ben veertig geworden en dan wordt het toch wel tijd voor een gokje. Oh, er bent alles geweest, uh, Karin. Nee, nee. En ik ben toevallig hadden we het vorige weekend met twee vrienden erover. Van nou, dat zou toch leuk zijn? Dus ik denk, nou, ik doe eens een keer mee. Nou, en dan bellen wij gewoon. Dit wordt helemaal jouw jaar. En dan ben je in één keer op de landelijke radio te horen. Hoe vet is dat, Karin? He? Ja, dat is wel heel uh, eerder, heel vreemd ook wel, hoor. Heel, heel vreemd, maar dat hebben wij dagelijks. Het is. Uh, hey, ja. heb jij duidelijk hoe het spel werkt? Uh, eigenlijk niet. Oké. Okay. rood, toch? dacht ik al. Uh, om mee te doen kun je Vegas plus je leeftijd appen naar de Slam Studio. Jij hebt dat gedaan. Er staat hier in de Slam Studio links van mij... een ontzettend groot roulette wil. Echt, echt zo'n echte die je ook in het casino ziet. Weet je wel? Uh, daarmee kan je ook een gokje laten wagen... om jezelf te kwalificeren voor onze grote finale op 22 januari. Jij zegt zometeen rood of zwart. Dan ga ik... Ja, zei de gek. Ik heb dit nog nooit gedaan, jongens. Ik hoop dat het goed gaat. En uh, een balletje in dat roulettewiel gooien. Moet hij dan links of naar rechts? Uh, het wiel moet naar... met de klok mee. Oh, en het balletje, en het balletje tegen de klok in. Okay. Is mij verteld. Ja. Uh, en dan gaan we kijken waar het balletje terecht komt. Hij komt op rood of zwart. Maar, Karin, hij kan ook op groen komen. Dan sta je gelijk met je bek in de finale met vier fiches. Hoppakee. Oké. Okay. Dus je wil oh. fiches bemachtigen voor de finale. Is dat duidelijk? Ja. Zullen we ja, maar beginnen ja. dan? Ja, laten we het doen. Dan is uh, de grote vraag. Rood of zwart? Ja, zwart. Zwart. Oké, okay, Patrick loopt nu naar het grote roulettewiel. wiel. Weet je het zeker? Jazeker. <laughs> ja, oké. Weet je het zeker, Pat? Daar gaan we. Nou, slinger aan het rad. 1, 2. Dus het rad met de klok mee. Het balletje Het balletje gaat. tegen de het balletje klok Het gaat. We horen het balletje niet, maar hij gaat wel echt, hoor. Oké. Okay. Het duurt al lang. Ja, het duurt heel lang. Oh, oh, oh, oh. Hul, wil jij kijken wat het is geworden? Oh jee. Je zegt oh, dus zwart, hè Karin? Oh, Karin. Ja. Ja. Wat is het geworden, Hul? Het Proef. is ook zwart geworden! Lekker, Karin. Echt? Oh, wat cool. Lekker, Karin. Jij hebt in ieder geval ja. één fietsje bemachtigd voor de grote finale. Oh, heel cool. Gefeliciteerd. Dat betekent dat je in de finale staat. Nu is het aan jou... Ga jij door voor de volgende ronde, dan ben je morgen vroeg weer uh, te gast, eigenlijk kandidaat in de Slam Ochtendshow bij Noor Rijn. Voor een volgende ronde, dan kun je er twee fiches van maken. Mocht je dan verliezen, ben je dit fiesje kwijt. Ja, en hou je dan de eerste nog? Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat is niet ben het echt klaar. Kan, dus, dus het hoort je het Of van één maak je twee fiches en dan kun je uiteindelijk van twee weer vier fiches maken, dat is je maximale. Oh, jeetje. Ja. Hier heb ik niet goed over nagedacht. Ik wil er goed nagedacht. Uh, ja, dus uh, ga je door of ook bij uh, één fiesje? Ja, jeetje. Um... Moeten we even naar de wc eh, dat je ondertussen kan nadenken? Of... Ja. ja, mag ik even nadenken? Nee, we oh, ja. nee, moeten nee. het wel nu weten, lieverd. Oh. Oké. Okay. Um, nou, laten we dan nog een ronde doen. Jij gaat door! Hoe spannend, Kaan. Oh, ja. Nou, Karin, dan spreken we jou morgen vroeg in de slam Ochtendshow... en dan mag jij nog een ronde meespelen met de gok van je leven. Die kan niet slapen. Nee, dat denk ik ook niet. Tot morgen vroeg dan. Nou, tot morgen. Maken. App Vegas plus je leeftijd met de Slam app en win een trip naar Las Vegas. Baby. My husband is coming. De slam throwback Julius Senior move your feet hier bij Slam. Yeah, dit is de, de, de Slam Show. met Patrick, Erik Jan en Julia. Op deze mega, mega, mega winterse dag... wees alsjeblieft een beetje voorzichtig op de weg... want de ANWB waarschuwt dus voor uh, opvriezende sneeuwresten. Het wordt alleen maar gevaarlijker, zeggen zij. En uh, ja, er staan nog best wel wat files ook... dus uh, doe vooral dat laatste stukje naar huis even extra voorzichtig. En als het niet moet, als niet hoeft, niet rijden. Nee, dat is het. Dus als het niet hoeft, uh, niet te rijden. God, wat een bijzonder dagje vandaag. Zo'n eerste, echt officiële werkdag van het jaar. Een nieuwe slimmiddagshow hier en dan ook nog zo'n uh, Winter Wonderland uh, buiten. Oh, Mensen die naar kantoor kunnen en zo. Mm -mm. En uh, wij die lekker een bakket zitten te eten hier. Ik ben hem nog aan het komen. Ja, sorry. ik weet niet hij, waar hij vandaag getrokken heeft. Nou, die lag eigenlijk, ja, ik denk al een week of twee hier in de hoek van de studio. maar dus niemand. Het is wordt voor het alleen maar lekkerder. Ja, precies, dit blijft gewoon goed. Over sneeuw gesproken, er zijn natuurlijk ook ja, de helden van vandaag, de sneeuwschuivers, de zoutstrooiers. Hoe noemde jij ze nou? De zoutmannetjes? De zoutmannen. De zoutmannen. Uh, die zijn natuurlijk waanzinnig uh, bezig vandaag. Misschien leuk om zo even een zoutmannetje te bellen. Gekker, ik, ik heb er één op de raad. Heb je één gevonden? Mm -hmm. Oké, okay, even kijken hoe zo'n dag uh, verloopt en vooral hoeveel kilo zout er ook doorheen gegaan is. Miljoenen. Ja, dat geloof ik ook ja op zo'n dag als vandaag. Dat is dan meteen in de sluiwermiddagshow. Dit is Taylor Swift.